DUR! Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. De NAVO is begonnen met de grootste luchtmachtoefening ooit. In tien dagen tijd gaat er 2000 keer een vliegtuig de lucht in. Vooral boven Duitsland en de Noordzee. En er wordt ook heen en weer gevlogen naar Roemenië en Letland, Estland en Litouwen, zegt correspondent Wouter Zwart. Dit is een fictief scenario, maar de parallellen met de Russische agressie zijn natuurlijk overduidelijk. Officieel werd deze oefening al in 2018 besloten, vijf jaar geleden dus in reactie op de Russische invasie van de Krim toen. Nou, het mogen duidelijk zijn dat de noodzaak sindsdien alleen nog maar groter is geworden. In totaal doen het 10.000 militairen mee. Er moet meer onderzoek komen naar een arrestatie met een taser vrijdag. Een man van 32 overleed vlak nadat hij op die manier werd opgepakt. De Rijksrecherche onderzoekt al of de taser iets met de dood van de man te maken heeft. Maar volgens Amnesty International is dat onderzoek alleen niet genoeg. Zij zeggen dat het vaker misgaat. Steven Berghuis zit drie wedstrijden van Ajax komend seizoen langs de kant. Hij is twee wedstrijden geschorst omdat hij vorige maand iemand sloeg... buiten het stadion van de FC Twente. Die repeats tegen de aanvoerder na de verloren wedstrijd. Ook moet Berghuis één wedstrijd langs de kant omdat hij te veel gele kaarten heeft. Ook in Nederland gaan woensdag schrijvers van films, series en tv-programma's staken. Doen hun Amerikaanse collega's al maanden, omdat ze vinden dat ze te weinig betaald krijgen. En ook in Nederland kan het volgens de vakbond van scenario-schrijvers af en toe wat beter. Je moet deze internationale stakingsdag echt zien als een ludieke actie... om de schrijvers in Hollywood te laten weten dat we ze steunen. Maar onze situatie is eigenlijk niet heel anders dan die van de schrijvers in Amerika. Dus stiekem zien wij dit ook wel een beetje als een speciaal moment... waarin we kunnen uitdragen zonder schrijvers, geen series, geen films. Woensdag is het dus een internationale stakingsdag... om scenario-schrijvers in Amerika te steunen. Ook onder meer de Ierse en Duitse collega's staken dan mee. Het weer opnieuw zomerswarm, 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond blijft het weer lang warm. Vannacht koelt het dan wel af na een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Als je deze plaat hoort er op de radio, dan betekent het uh, mooi weer in Sandvoort. Je hoort de Baltimore en de Tassambooi. En uh, mooi weer hebben we Benno. Want uh, Zeker. bij de Reddingsbrigade, ik zat even te kijken op een uh, mast die daar, daar staat. Ja. 30.8 graden op Zo dit moment. Mooi okay, op het strand. 30.8. Wow. Nou, en ik zat weer de Smeren, smeren, smeren. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Ik zat even op de beachcamera te kijken. En nou, het strand zit goed vol. Uh, ook al langs de vloedlijn zullen we zeggen. Daar is het uh, heel veel mensen lekker aan het wandelen op het strand. Uh, maar er is natuurlijk plek zat. Hè. Dat is, uh, het strand is zo vreselijk groot. Dus dat maakt niet uit. Je bent altijd welkom hier in Zandvoort. Op het uh, ruime grote strand. Um, en nog even terug naar die treinen die natuurlijk, uh, even kijken, vandaag en morgen tussen half tien en uh, tien uur s'avonds, uh, vier treinen per uur ja, rijden. Ja, wacht even, wacht even. Ja, je wilde wat over de treinen zeggen. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat, dat is wel grappig. De, de media, de, onze mediapartners, de een zegt, ja, het zijn 4000 mensen per uur. En de ander zegt, het is 8000 mensen per uur. Nou, het zal mij allemaal een worst zijn. Maar het gaat mij even om de treinen. Um, het is namelijk aanstaande maandag, dag van het treinrespect. En dan is het de bedoeling dat je natuurlijk extra aardig bent. Je moet nu altijd aardig zijn tegen de machinisten en de conducteurs. Met name de conducteurs. En dat je dan, dan maandag helemaal aardig bent tegen het treinpersoneel. En die dag van het uh, treinrespect is begonnen als een Facebookpagina... waarin de oprichter vroeg om meer respect tegen het treinpersoneel. En de pagina riep uh, lezers op om een selfie te maken met de conducteur... en die online te zetten. En dat kan eigenlijk nog steeds... Dus um, nou, ik denk dat vanaf nu de conducteur op uh, stationsland Landvoort het heel druk gaat krijgen. Ja, ja, ja. Nou, die mensen verdienen echt respect uh, trouwens. Uh, ja, ja, ja, Want uh, mm. weet je wat het ook is? Ja, vandaag nou. uh, en morgen en gisteren rijden er uh, extra treinen naar Zandvoort. Precies. Maar dat betekent ook wel extra werk hè, voor iedereen ja. uh, die werkt uh, bij NS. Ja, ja. En die moeten hun vrije tijd uh, opofferen om ons uh, van A naar B te brengen. Precies. En uh, nou ja, dus uh, gewoon vriendelijk uh, gedag. En, een knikje. En dat is natuurlijk helemaal top. Ik kijk trouwens nog even terug naar die beachcamera. Oh, weinig mensen in zee. Je, zien, je merkt dan toch wel dat het water nog erg frisjes is. Ja, tegen de 14 graden. Het is er net onder volgens oh, mij. Oeh, ja, ja, ja, ja. Dat is inderdaad nogal, valt me mee, 14 graden. Maar het is natuurlijk wel... Oud. Als ze maar geen haai zwemt want dat uh, ja, liep er niet goed af uh, uh, daar in uh, Egypte. Nee, nee, nee, nee. En, uh, want de Russische meneer, Russische meneer oh. gegrepen door een haai ja, ja, ja. zo eng hè, dat ze dat ook uh, gefilmd hebben en oh, dat, ja? dat ook uh, oh. dat filmpje zag je steeds op tv hè? ik wilde het helemaal niet zien, want ik hou er helemaal niet van nee. maar uh, oh. ja, dan zie je die haai zie je dus uh, om die man heen cirkelen en dan ja. denk keer... zo. oh uh, ja, oké okay. ja, nou, ja. Nou, ik geloof dat ik ook nu een driehoekje boven het water zie, maar oh nee, dat dus... Weet je wat, we gaan weer de plaat draaien Benno Het is uh, trouwens wel code geel, hè? code geel Het is code geel Het, op het is code tijd nee, Het is uh, gele, zwaar, uh, gele vlag uh, ja, oosterwind, ja, oosterwind Dus aflandige wind betekent uitkijken Zeker, nou we gaan een lekkere zonnige plaat draaien Ja hier is uh, lasting Music Moet je even luisteren naar het begin hè? Vlak voordat hij gaat zingen, is dan leuk Never to be found oh. About. Some of them whisper, some of them shy. So the four corners of the earth they reach Now shilly shally if you want, but you ain't got the fun Your back hand is always full of funny songs So let me be blunt, like a tree trunk of funk. I'm articulating what you just grunt in your own worst enemy, that's the fact Look in the mirror, then tell me who's flat worth for where? Support it real so, so much the worse. I heard the devil jungle, ha ha But all school folders are the proof How drugs and booze steal away the youth Is it true or your fruit? No Your body's all bruised. You took a cruise. Turned to a hell ride Hooked your girls up like Frankenstein's bride. Watching this move out of this trap. Six foot under, line on your back. I ain't the first to say this in the form of a rap. But I take no slack, and I can't hold back now. Yeah, let the music. FM Zandvoort, Zandvoort. Uh, dat was uh, Ten Sharp uh, met uh, de single The Japanese Love Song. En uh, de grootste hit van uh, deze Nederlandse band is uiteraard uh, de mooie single You. En over uh, uh, Ten Sharp gesproken. Je moet ook scherp zijn als je bezig bent met uh, taal, uh, Benno. Jazeker. Je moet heel goed opletten wat heel je zegt. Sharp. Zeker tegenwoordig moet je heel goed opletten wat je zegt. Ja, zeker. Dus uh, pas op uh, wat je schrijft. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, het leuk dat je over taal begint. Strijd, uh, strijd mee om de duidelijke taalbokaal. Dat is uh, de titel van een nieuw persbericht dat we binnenkregen. En die, uh, dat is een, een wedstrijd. En dat wordt gehouden op 21 juni om 7 uur s avonds in de Doelenzaal in de bibliotheek in Haarlem Centrum. Uh, ambtenaren wordt vaak verweten wollig te zijn in hun taalgebruik... En wat van stroperige communicatie of typisch jargon. En wie daagt de ambtenaren en raadsleiden uit Zandvoort en haalt hem uit om, anders, om het anders te doen? Uh, wie durft de strijd dus aan te gaan? Maak een team met je buren, vrienden of familie en doe mee aan de wedstrijd. Duidelijke taal: uh, zo heet de wedstrijd. De Avond is gevuld met leuke opdrachten, hapjes en drankjes, muziek en gezelligheid. En natuurlijk een mooie prijs voor de winnaar. En wat is die prijs? Ja, dat staat er niet bij. Ja. Mm. Is, ik denk een uh, woordenboek. Die machine. Die ja. Je ja. weet het ook. Een, een, uh, je strijdt als inwoner tegen ambtenaren en raadsleden uit gemeente Haarlem en Zandvoort. Wel leuk, ik werd uh, door een ambtenaar uit uh, Zandvoort werd ik ook uh, uitgedaagd uh, om, oh, ja? uh, om mee te doen aan deze taal. Uh. Maar toch niet met die ambtenaar zelf of um Nee, nee, ja, de, tegen die ambtenaren. Ja, Oh, je werd uitgedaagd. Ja, oh, ja nee, okay. de, het is de ambtenaren tegen de rest van de wereld. Ja, oh, ja, ja, ja, ja, ja. ja nou, over ambtenaren gesproken. In de Dagblad stond uh, van de week een artikel over de ambtenaren in de Halememeer. Uh, die schijnen het ook wel heel erg bon te maken. Want die uh, hebben daar, volgens het artikel dan, de, de complete regie overgenomen. En uh, tot grote woede en wanhoop eigenlijk van de inwoners van de Haarlemmermeer. Nou even terug naar die wedstrijd. Geef je team dus op. Maximaal drie, uh, minimaal drie, maximaal zes deelnemers door te mailen naar duidelijke taal 2023 apenstaartje haarlem.nl tot woensdag 21 juli om 7 nee, uur. Uh, dan kan je dus meedoen gezellig met je eigen team en strijd tegen de ambtenaren. Dus meld je nu aan. Ja. En wil je het bericht nalezen? Uiteraard op onze eigen ZFM-app is het terug te lezen, Benno. Ja, inderdaad. En dan ja, kan je ook het e-mailadres waar je kan aanmelden nog een keertje nalezen. En dan kan je dat van daaruit gebruiken. Het kan allemaal. Dank je wel weer nee. voor het bericht. Ja. Even kijken, we gaan even wat vinyl draaien. Ik hoop alleen wel dat ik de goede kant opgezet heb. Anders krijgen we de instrumentale van de plaat. Heb je macht dus te voorstellen? Ja, misschien heb ik hem omgedraaid. Nou ja, we gaan even luisteren of het de goede is of niet. Maar anders draaien ik me gewoon om hoor. Daar heb ik helemaal niks van. De, deze plaat van uh, vinil. En eh, meestal bij een uh, plaatje heb je een uh, A. Ja, eigenlijk wel altijd wel een A in de b natuurlijk. Maar uh, op de b uh, kom je dan vaak uh, de instrumentale tegen van uh, de plaat. Dus uh, je moet altijd even goed uh, uitkijken welke kant je op zet. Uh, Benno. Ja, zeker. Anders kunnen we zelf gaan zingen. En daar zijn de mensen ook niet zo blij mee, uh, denk ik. Waarschijnlijk niet. de Imagination en de New Dimension. Lekkere gouden oude zo van Vinyl. Ja. Ja, en een platen is goud waard. En uh, ja, singles en 12 inches, als je ze hebt, zijn ze eigenlijk onvervangbaar geworden. Ja, nou, dat kan je zeker zeggen. En, uh, en sommige mensen die... Uh, nou ja, in het nee, laat ik het anders zeggen. Uh, in het Haams Dagblad van vandaag staat een... Um een verhaal over uh, Olaf van der Smaal. Die beste jongen hij is een oude radiocollega voor ons. Hè? Jij, uh, jij kent hem. Ja. En, um, en Olaf die, uh, woont tegenwoordig in Haarlem. En heeft uh, 2000 platen, had hij. Uh, had hij, dit, want het is inmiddels verleden tijd. Uh, hij had even wat, uh, zijn hele platencollectie opgeslagen. In zo'n beveiligde opslag. Uh, want uh, ze gingen een beetje verbouwen. Dus ik denk, nou, even die platen... 40 dozen in totaal. En jou, jij weet als geen ander, Rob... Uh, uh, ga maar eens een, een doos LP's uh, tillen. Dat niet is, is, te tillen, ja, joh. Ja, niet precies. te tillen. Dat is niet tillen. Dus hij had het allemaal keurig opgeslagen. En wat denk je? Hij krijgt een berichtje dat zijn box was opengebroken. 2000 platen waren gewoon weg. En eh, nou, daar hangen natuurlijk camera's en allemaal niks op te zien. Dus het is één grote mysterie van waar is de LP-collectie van Olaf van der Smal gebleven. Hoe kan dat nou? Ja, ja, ja. Nou, Olaf laat het er niet bij zitten. En eh, we hopen hem eigenlijk eh, niet volgende week, maar misschien die week erop... Eh, in de uitzending te kunnen halen. Zodat hij verhaal, eh, zijn verhaal nog eens kan doen. Plus een update natuurlijk. Want eh, Olaf die zit er bovenop. Hij eh, heeft al bij dat, eh, bij dat opslagcentrum... Al gepost van, ja, eens even kijken wie er met 40 dozen LP's aan de hand gaat. Maar niks daarvan. Het lijkt gewoon verdampt te zijn. En, um, en maar wat ik zelf ook zo raar vind... Ja, het is tussen 3 en 5 uh, jaar niet gebeurd, uh, lees ik. Ja, maar wat ik zo raar vind... dat het dus op die uh, camera's dus helemaal niets te zien is. Hè. En uh, ook de mensen die daar rond hebben gelopen... die hebben natuurlijk daar ook boksen. En samen met uh, de politie is Olaf die boksen van die mensen in geweest. Uh, maar die hadden ze ook niet uh, erg staan. Dus het is uh, een raadsel waar veertig dozen met LP's zijn gebleven. Ja. Um, 2000 LP's, uh, late jaren 70, hè, een ja. beetje 80. En het, zijn, nou ja, het, is, het is een levenswerk van, van Olaf. En hij is natuurlijk dood en doodziek van. Dat snappen we allemaal heel goed. Helemaal van de radio. Nou, Dus Olaf, heel veel sterkte. En we hopen het graag te horen van hoe dat gaat aflopen. Laten we uh. hopen dat het toch uh, ja, weer terecht komt, uh, die platencollectie. Ja, dat hopen we zeker. Want er zitten unieke werkjes bij, uh, zo liet die optekenen. Zeker weten. Uh. Nou, Olaf, heel veel uh, sterkte. Wij gaan deze draaien, de, de, de busstop van de, de zomerbus hier in Zandvoort. is de strandbus weer ingezet. Bus 84, dus ook daar een busstop voor. Je de single van de Hollies. Lekkere muziek uit de jaren 60 op deze zonnige zaterdagmiddag. Ja, zo voort. We hoorden juist het verhaal van Olaf. En hij ja, is heel veel hier kwijt, want ook daar was hij een liefhebber van. Speciaal voor Olaf, deze van Shalomar. Nee, nee, I let the good things pass me by And then one day I asked myself a reason why And Like an answer from above You came into my life And showed me one thing Ik zou bijna willen zeggen, Benno, toeval uh, bestaat niet, want uh, net hadden we dat uh, vervelende verhaal uh, over uh, de diefstal van uh, de platencollectie van uh, Olaf, uh, Olaf van Tolen, oftewel Olaf van de Smaal uh, uit uh, voorheen uh, Zandvoort. En dan had met een aantal vrienden had hij een radiopiraat en die heette uh, Connection. Oh. En achter, achter dat verhaal draaide ik de busstop van de Hollies. En jij had het net ook over Connection, want we hebben de ja. extra, extra busvraag. Ja, uh, lijntje 84 die vertrekt vanaf uh, station Haarlem naar station Zandvoort. Heeft 22 haltes op dat, uh, dat stukje. Um, ja, een beetje onduidelijk. Ik krijg het niet uh, duidelijk hoe die uh, route is. Of die via de zee gaat. Of via, um, nou ja, zal ik maar zeggen: uh, Heemsteden, Aardehout. Salvoetselaan. Salvoetselaan, uh, ja. En, uh, maar, uh, ja, whatever. Je hebt natuurlijk maar één missie als je de strandbus neemt. En dat is zo snel mogelijk van Haarlem naar Zandvoort. Dat is het, zeker ja. weten. Of nou, natuurlijk aan en zee. Dan. Ja, want er valt heel veel te doen uh, hier trouwens. Jazeker, en als we even kijken naar morgen... dan uh, voor de mensen die nog zin hebben om te gaan wandelen he, met uh, 31 graden... dat kan, dan uh, er is er namelijk morgen uh, een zomerwandeltocht uh, vanuit Bentveld. En uh, dat uh, wordt georganiseerd door... Uh, Asugo, uh, dat is een uh, len Oh, nu noemen ze het ineens een lentewandeltocht. Uh, maar goed, het is natuurlijk wel zomerse temperaturen. Een uh, fotopuzzeltocht van 2,5 kilometer. Leuk voor het hele gezin. En verder zijn er wandelafstanden van 15... 10... 15, 20, 21 en 30 kilometer. Ik wist niet dat Bentveld zo groot was. Maar goed. Um, je kan dus, uh, er komt allemaal langs mooie en verrassende plekken in en om Bentveld. En we hopen dat ze weer veel wandelaars mogen verwelkomen. Wil je je opgeven? Dan kan dat via asugo.nl. Slash zomer-wandeltocht. Uh, en dan uh, vind je het verzelf wel. Ja, is het nou zomerwandeltocht of lentewandeltocht? Ja, op, volgens mij is het nog officieel uh, lente, toch? Ja, uh, nog tocht. wel, hè? Ja, ja. Nou maar ja, goed. de meteorologische lente, uh, zomer is al begonnen. Oké, okay, nou ja, in ieder geval, het zijn de zomerse temperaturen. Kijken we even vooruit dan uh, naar de Katie viering Dat is dit jaar 150 jaar geleden dat de trans, uh, transatlantische slavernij is afgeschaft. En om dit te herdenken staat Phil Haarlem op zaterdag 1 juli... aanstaan in het teken van Katie Cotty. En de, om deze viering van de afschaffing van de slavernij te vieren... In samenwerking met Kip Republiek wordt Harry Harry uitgedeeld. Ik heb geen idee allemaal wat het is. Er is een percussieworkshop voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Dat is natuurlijk wel heel leuk. En de dag wordt afgesloten met een concert van de feestelijke band La Viesta. Het hele programma is gratis toegankelijk. Kijk, dat vinden we heel fijn. Het doel van deze dag is om het publiek te informeren over het slavernijverleden en te verbinden. Samen met het Frans Halsmuseum wordt er een cultureel programma gemaakt of gepresenteerd op uh, eens even kijken, wat zei ik, zaterdag 1 juli tussen 12 en 11 uur s'avonds. En dat gebeurt allemaal in Veelhalem in de Lange begijnstraat, 11 en het Frans Hals Museum en het Groot Heilig Land. Meer informatie veelhaarlem.nl Oké, dankjewel weer voor de uitgaanse uh, tips voor de komende tijd. Afgelopen week was het gekhuis bij de Johan Cruijff Arena. Ja. Alle dames stonden weer op een rij. Want Harry Styles was in Nederland. Heb je waarschijnlijk wel gehoord, hè? Ja, ja, ja. ja Vooral ja. de mensen die er niet konden komen. Die er niet konden komen vanwege de trein. Ja. Was ook een klein probleempje rondom Amsterdam. Ja, het was maar één klein onderdeeltje. Eén klein wat, onderdeeltje. Wat kapot lagen. was. Ja. Heel Nederland tot stil. Heel Nederland plat. Ja.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 Tu mirada Ik heb een beetje een beetje een Qué ironía del destino, beetje no poder tocarte. Yeah. Abrazarte y sentir la magia de todo. Het waren weer spaastalige deuntjes, want. Uh ja, deze versie heb je in de Engelse versie en de Spaanstalige. Wij draaiden inderdaad, zoals je hoorde, de Spaanstalige van uh, Enrique Iglesias en Bailando Beno. Ja, ja, ja. ja. Even ja, ja en... Hou je het nog een beetje vol? Ik heb wel. Nou, met zien. de RK, he. dat is... gaat uh, prima. Ik zou zeggen, kom bij de radio. Want, uh, Zeker 20.5 in de studio. Precies, wij houden het heel erg cool en relaxed. En uh, dat doen we ook natuurlijk op vanwege... We hebben ontzettend veel leuke berichten afgelopen week weer binnengekregen positieve berichten, zoals het PWN, ja, het... Uh het drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder, uh, dat ligt allemaal ten noorden van Zandvoort, en wat zij aan uh, natuurbeheer doen. Zoals uh, nee, nou, in ieder geval boven het kanaal hebben ze daar heel veel natuurgebied uh, allemaal duinen. Maar ik zit ook denken, uh, de, uh, de kermerduinen, of dat ook van hun is, uh, vroeger wel in ieder geval, Dan pompten ze daar water uh, vandaan. Nationaal Park hebben ze ook uh, mee te maken. Ja, daar hebben ze het zeker mee te maken. Nou ja, wat hebben ze gedaan? Ze hebben in het, uh, bij het pompstation op het. Pompstation terrein in Overveen hebben ze een duintuin hebben ze aangelegd. En is, uh, gisteren is die door de directeur uh, van PWN uh, ont, uh, onthuld. Ja, of, ik ben nou zo'n linkje doorgeknipt, die, die flauwkul. Uh, want het gaat, dames en heren, niet goed met de natuur in Nederland. Ook in het Nationaal Park zuid kennemerland worden de gevolgen van klimaatveranderingen steeds meer zichtbaar. Het extreme weer van de laatste jaren en van de laatste weken... met droge, warme zomers en het... heel nat voorjaar zien we dit jaar terug in een achteruitgang van vlinders, wilde bijen en begin van de zomer. Nou Rob, ik zie nog steeds bij mij op de tuin af en toe een hommel af en toe een klein vlindertje en verder helemaal niets. Het is ongelooflijk. Ja, een, een, een vlieg hier en daar maar... Ja, nou, verder is er niks bij. Nou ja, er is, er, is, er is helemaal niks. Geen bijtje te bekennen. Maar goed, met het Duinenproject is een initiatief van het Nationaal Park zuid kennemerland nodigen we mensen uit om hun eigen tuin de natuur een handje te helpen. En eens even kijken. Ze hebben dus een tuin daar aangelegd uh, en wat ze kunnen doen is een, uh, in de voorbeeldtuin van de PWN staan planten die van nature voorkomen in het nationaal park zuid Kennemerland zoals eenstijlige meidoorn, zwarte torch en wilde kamperfoelie. Die ruikt dus zo lekker, hè wilde kamperfoelie. Uh, ook hebben we zo min mogelijk steen en tegels gebruikt, zodat regenwater goed de grond in kan zakken. Ja, dan moet het wel gaan regenen. Uh, hij vervolgde de tuinen, die is net aangelegd en dus nog erg kwetsbaar en daarom is het uh, niet openbaar toegankelijk. Nou, daar hebben we wat aan. Maar zo dat het kan is iedereen van harte welkom om hier te komen kijken en inspiratie op te doen. Jan, Rob, dat heb ik me dus al heel lang af zitten vragen. Daarom ben ik zo blij met dit bericht. Je woont in Zandvoort, je hebt een tuintje. Maar ja, het is allemaal puur zand. Dus wat kan je erin planten? Nou, heel weinig. Heel weinig. Nou ja, en daar is die Duintuin-project, uh, is daar natuurlijk fantastisch voor. Ja, maar dat ook dat, het... uh, dat is een uh, moeilijk punt. Want uh, ja. je ziet het uh, steeds meer hè, voor uh, de bloemetjes en de bijtjes, zoals ja. ze dat uh, zo uh, mooi noemen. Ja. En dan zetten ze er ook een uh, bord bij. En dan zei ze dat in. Zeg maar, dat uh, oh ja. tuinzaad, uh, zaad. Ja. Uh, Zo'n zakje was ook gratis verkrijgbaar, uh, trouwens uh, via de gemeente. Ja. en uh, ja, dan uh, wordt het overal. Uh, zeg maar uh, hier in Zandvoort wordt ingezaaid. Bijvoorbeeld de Verlengde Haltenstraat... heb je zo'n uh, geweldig project. Ja. Op de Van Lennepweg, bij die uh, drie flats... die zo uh, schuin uh, staan. Hmm. En dan uh, bij, de, bij de tweede en de derde flat, geloof ik... Uh, bij de dennenbomen hebben ze ook zo'n zo tuintje. En, uh, en? Ja, het is het allemaal net niet. Net niet, Dus okay. Het, het begint meer op uh, gewoon onkruiden te lijken... van uh, on onderhoud je tuin een keer... dan dat uh, ja, ja, ja. er echt een uh, mooie lavendel... of uh, weet ik veel wat er uh, staat. Ja, ja, ja, ja. Ja, in ieder geval dat het niet... Uh, Rijke bloeiende uh, Nee, geen broekjes. rijke bloeiende planten. Ja, ja een beetje, beetje, beetje gras. Uh. Nou ja, goed. Uh, laten we afsluiten met die duintuin. Het is, is, is toch wel ik, een, een, een leuk initiatief. Je kan je jouw eigen duintuin ook aanmelden via de website uh, np-zuidkernland.nl. En dan uh, vind je die duintuinen vanzelf wel. Oké, okay, dankjewel. Kijk, kijk, kijk, kijk. Dit is weer een uh, vinylplaat uh, die we gaan draaien. De is van uh, Alpha Feel en uh, Sounds Like a Melody. benieuwd, Benno. Jij zit aan een ijstier, hè? Ja, ik zit denk ik. Ja, er niet bediend. zomaar natuurlijk. Je had het nee. straks over de ice. Ja. Geweldig. Geweldig. Lekker. Ja, hoor. is lekker? Ja, het is... Uh, beste, beste drinken, wou je zeggen. Of, uh... Zoals het uh, in het persbericht stond. Uh, een beetje zoetig. En, maar toch doorslessend. Dat is wel, uh, wel, wel, uh, wel lekker. Uh, nou, wat... helemaal goed. Ja, we hebben nog uh, tijd voor een kort berichtje. Kort berichtje. Donderdag 15 juni is het internationale Dag voor de Wind. En uh, ja, dat, uh, die dag uh, gaat over de kracht van windenergie duurzaamheid. Daar draait het om groene, stroom, milieuvriendelijke energie. En dat... Uh, daar is winterwindenergie perfect voor. En eens even kijken wat gaat er dan verder nog gebeuren. Dan komen in ieder geval morgen of 15 juni allemaal in Nederland zijn er acties voor windenergie. Nou ja, windenergie dat kennen we allemaal in Zandvoort en Roppen. Daar hebben we natuurlijk enorme windparken voor de kust. En, en het is grappig dat de de rijke Noordzee dat is een samenwerkingsverband. Tussen uh, uh, Stichting de Noordzee en Milieu uh, en nog een clubje. Die hebben van de. Postcode Loterij 2,6 miljoen euro gekregen voor de biodiversiteit tussen de windmolenparken die voor, uh, voor onze kust liggen. Het is wel belangrijk, want uh, dat gaat uh, mooi naar de kloten door die windmolens. Uh, ja, die precies. En, uh, maar daar, is, uh, daar zijn ze druk mee bezig om uh, daar iets leuks van te maken. Zoals bijvoorbeeld oesterbanken in te richten. En uh, daar wordt uh, dus heel hard aan gewerkt. Uh, nou ja, en verder is het Natuurlijk uh, bij Stichting De Noordzee is daar natuurlijk allerlei informatie over te vinden op hun website. Zeker. Nou, dankjewel uh, voor het uh, bericht. Ja, graag gedaan. Van de week uh, zag ik trouwens, uh, uh, ons, uh, ja, uh, bij ons bekend natuurlijk uh, Ernst Brokmeijer, uh, in het uh, nieuws bij uh, Hart van Nederland. Ja. Gaan we daar in het volgende uur nog even aandacht uh, aan schenken? Jazeker. Dat, uh, dat is eigenlijk een vervolg op waar we met Ruud Ploek over hadden, over de... Uh, ...boten die aan de Oekraïne zijn geleverd. Maar dat horen we in het volgende uur. Oké, okay, dat in het volgende uur. Uiteraard ook, uh, Rendel, met uh, de pitreports. Ja. En alles wat verder ter tafel komt, zoals dat zo mooi heet. Precies. Lekker blijven luisteren naar de Sanfordse Radio... ...op deze zonnige zaterdagmiddag. We hebben de zin in een graadje of uh, 30. En uh, je ja, kleed je dus uh, licht aan. Hè? Een beetje, beetje wit aantrekken, zo, uh, zo nu en dan. Dat, uh, dat verkoelt. Ja. Ik krijg geen reactie, dus uh, ze ja, luistert ja, niet. Je, je doet je best, maar uh, je hebt er ook verder niks aan, nee, hè? Nee, helemaal niks. Ongelooflijk. Goed, we gaan op naar het uh, nieuws. zijn weer van 4 uur en doen we met deze van Tiers voor Viers.